De kok en de dode harlekijn. Een hoorspel in twee delen naar de gelijknamige thriller van A.C. Baantje, bewerkt door Thomas Wessel. Regie, Hero Muller. Goedenavond, de kok. Ik hoorde van Vlette dat jij hier om een uur of zeven zou zijn. Het is inmiddels al, al bijna acht uur. Enfin, ik, ik was toch in de buurt en ik wilde eens even praten over die moord op Reds. Ik heb uiteraard uh, jullie voorlopig rapport gelezen. Uh, tussumier. Veel tussumier. Ik word lastiggevallen door de pers. Steeds weer vragen over die moord in dat hotel... Uh, Het Wapen van Groenland. Ja, ja, ja, ja, daar... Nou, die jongens van de pers hebben er blijkbaar lucht van gekregen... dat die moord op een uh, nogal vreemde manier aan het licht is gekomen. Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. In ons voorlopig rapportje. Rapportje, ja, ja, ja, zeg dat wel. Eén velletje. Ja, wat wilt u? Een voorlopig rapport. Wel, wat die jongens van de pers betreft... ik denk dat die receptionist van het wapen van Groenland... wat loslippig is geweest. En wat ben jij van plan met die uh, schrijver van dat briefje? Met Pierre Brassel. Die, ja. Niets? Niets? Niets? Maar de kok, die, die, die, die man, die Bracel, die onderhoudt... of althans onderhield... min of meer uitgebreide contacten met de moordenaar... dat is toch zo klaar als een klontje? Inderdaad, maar toch is het, voor zover ik het weet... Uh, geen strafbaar feit, hoor, om contacten met de moordenaar te onderhouden. Daar gaat het niet om, man. Wat ik bedoel is, jij moet via die Bracel die dader kunnen opsporen. Ik heb er al met Vladder over gesproken... en ik heb er begrepen dat jij, uh, de kok... dat jij die Bracel zonder meer hebt laten gaan... Wat had u dan gedacht? Gedacht? Gedacht? Ik had gedacht dat jij me op zijn minst zou laten schaduwen. Ach, de zonde van de tijd en van de mensen. Ziet u, commissaris, die Pierre Bracel is echt niet gek, hoor. Althans niet zo gek als het briefje doet vermoeden. Ik, ik, ik begrijp er steeds minder van. Waarom schreef die Brassel jou dat briefje? Ja, dat zou u beter aan Pierre Brassel kunnen vragen. Ik? Ja, jij durft mij goed, te... Goed, goed, goed. De bedoeling van dat briefje is volgens mij de werkelijke moordenaar buiten schot te houden. Pierre Brazel trad vrijwillig op de voorgrond. Als afleidingsmanoeuvre, Opzettelijk. Ja. Het is juist een bedoeling om alle aandacht op zichzelf te richten. Het is toch zo klaar als een klontje? Dat snapt zelfs een kind. Dat laatste was geen prettige opmerking, de kok. Nee, me meneer, het was niet hartelijk bedoeld. Ik wilde alleen maar duidelijk maken dat Schaduw echt geen enkele zin heeft. Goed, goed. Ik laat het dan verder aan jullie over. In ieder geval wil ik morgenochtend een uitvoerig rapport op mijn bureau. Die jongens van de pers. Ja, ik, ik, ik wil niet dat het onderzoek wordt bemoeilijk door vroegtijdige publicaties. Wij even min, commissaris. Een uitvoerig rapport, de kop. Uitvoerig rapport. Verder! Ja? Zo, hè. al die commissaris hier nog wel op dit uur. Ja, ik kwam al op de gang tegen. Moest onmiddellijk bij zijn kamer. vroeg met hem het van mijn lijf. Zit hem helemaal niet lekker. Hè? Vooral die Pierre Brassel. Nou ja... Hij toont tenminste interesse. Okay. Uh, mag het? Bijvoorbeeld die moordstraatwet is ook een vreemde geschiedenis. Ja goed, hij is de chef, hij heeft het volste recht om alles te weten. Maar vertel nou eens, hoe ging het in Utrecht? Ik geloof niet dat het een succes is ge geweest. Je hebt die marie zeilmakers dus niet alleen kunnen spreken? Hè? Nee, nee, ik heb urenlang achter die dikke toon en die Marie aangelopen. Hij weet geen duimbreed van de zijde. Mm. Maar gelukkig is toon niet een van de allersnuggerste. Want Dat heeft mij helemaal niet opgemerkt. En Marie? Oh. Dat ze jou dan ook niet in de gaten? Ja, die had me vrijwel meteen in de kieren. Oh. Maar het, het vreemde is... Ze waarschuwde die dikke toon helemaal niet. Ja, dat gaf mij wel moed, dus schreef ik een kort briefje. Dat heb ik er in een cafeetje toegespeeld. Een briefje? Wat stond erin? Of ze vanavond naar de Warmoestraat wel en komen. En als ze dat briefje nou zijn dikke toon laat zien. Nou, het was een gok. Die Marie die heeft dikke toon ook niet laten merken dat ik ze steeds op de hielen zat. Dus, uh... Nou ja, goed. Dat is onder de gegeven omstandigheden het beste wat je kunt doen. Afwachten wacht maar. Heb je een nummer nog gebeld? Ja, maar geen gehoor. Ik heb het vier keer geprobeerd. Laten we even uitzoeken wie het nummer is. Misschien dat het... Ik neem al eventjes op. Met de kok name uit Utrecht is alleen ja goed laat me boven komen het heeft gewerkt jongen maar die zeilmakers in een aantocht dan heeft ze de kartoon dus niks laten merken Ja, wat gaan we doen daar valt niks tikken. tikken Is dus voor de commissaris probeer iets op papier te zetten voor dat uitvoerig rapport dat hij morgenochtend op zijn bureau wil hebben ja, laat dat nog maar even zitten hè? ik heb liever dat je aantekeningen maakt over wat die kleine marie ons te vertellen heeft oké okay. binnen ik moest hier komen. Nou, moest, moest, moeten, moeten, moeten. Nee hoor, we hebben u alleen maar vriendelijk gevraagd hoe we even langs wilden komen. En we zijn heel erg blij dat u aan het verzoek gevolg heeft gegeven. Gaat u zitten. Nou, hier ben ik dan. Zijn er een ja. stoel? Oh, ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Tuur ja, dank u wel. Um, kan ik misschien wat te drinken maken? Uh, koffie, thee? Nee, uh, liever fris. In het koelkastje staat nog een paar flesjes. Ja. Zo, mijn naam is de kok met C-O-C-K. En dat is mijn collega Fredder. Ja, we hebben ons gisteravond... Of oh, was het nou vanmorgen heel vroeg? <laughs> ja, we hebben ons nog niet aan u voorgesteld. Ja, ik wist beter dat u van de politie was. Daar vergis ik mij nooit in. Uw naam is Marie Zeilmakers. En hoe jong, als ik vragen mag? Ik heet Maria Hillegonda Zeilmakers. En ik ben... Nou, schatjes? <laughs> uh, twintig, hooguit. Doet er maar vijf bij. Zo, zo, zo. U bent dus 25. Ja, nou een compliment. Ja, ik geloof niet dat ik hier voor complimentjes ben gekomen, of wel soms? Nee, nee. Nee, zeker niet. Wij willen als ernstig met u praten. Mijn collega en ik hadden al meteen de indruk dat u een verstandige jonge vrouw was. Vleier. Nee, dit is geen vleierij. U zou het ook bepaald onplezierig vinden. Wanneer uw vriend Toon in moeilijkheden zou raken, zo niet erger. U weet wat er met Jan Brets is gebeurd. Het is niet helemaal ondenkbaar, ook Toon... Wat kan er met mijn Toon gebeuren? Eerst dit. Weet Toon dat u hier bent? Nee, tuurlijk niet. U heeft u mijn briefje niet laten zien? Kom nou, meneer Vledde. Eerst lopen uren achter ons aan zonder dat Toon ook maar dat merk. Dan krijg ik een briefje in mijn handen gevrommeld. Ja, tuurlijk dat ik dat met Toon niet laat zien. Nou, daar zijn we erg blij om. Maar waarom liet u Toon het briefje niet zien? Omdat Toon een grote domme koei is. Een koe? Ja, er zit geen kwaad bij. Maar het is een grote koei. Ik haal van Toon. Of is dat soms een schande? Een schande, dan nee. Liefde is. Ieder mens heeft toch recht op liefde. Precies, zo is dat. En gelooft u mij nou, er zit een goed hart in die jongen. Het hm? is een sul, groot kind, en hij is met een natte vinger te lijmen. Ja, ja, ja, ja. Maar toch vraag ik me af waarom dat gilubijntje van u ooit naar deze aardse dreven is uh, waar, -wa -wa lief? Nou ja, zo lief is die Toon van u ook weer niet, hè. Ten dus slotte was en is hij misschien nog steeds lid van een bende, dat ploegen jongens. Dat is hier toch niet uit puur engelachtige overweging, of wel? Ja, Daar, daar komt door die verdomde Bretts, die hufter, vieserik. Jan Bretts, jutte mijn Toon steeds weer op. Als Bretts kwam met zijn mooie porties over een grote klapper hier, grote klapper daar, dan zat Ton met rode oortjes te luisteren. Ja, uh, Toon, hij kan zelf niet denken. Hij is altijd weer blij als anderen dat voor hem doen. Zoals de Jan Bretts. Jan Bretts was de man die voor Toon daag. Ja, ja. Nou, vertel me nou eens wat over de Jan Bretts. Uh, uh, Jan Bretts is dood. Iemand is mij voor geweest. Maar geloof me, anders had hij van mij vandaag of morgen... ...raten kruid op zijn brood gekregen. <laughs> ja, het, is, het is natuurlijk stom van mij om zoiets aan de politie te vertellen. Goed. Hm. Nou, dan weet ik hoeveel ik over die Bretz denk. Ja, dat is ons nu wel duidelijk. En die accountant, uh, die, account die Bracel, wanneer hoorde u voor het eerst van hem? Nou, misschien uh, daar een dag of veertien geleden. Brets noemde die naam. Hij had het steeds maar over zijn goudmijntje. Ach, en Pierre Bracel was dat goudmijntje. Enig idee wat Jan Bretz ermee bedoelde? Brets bedoelde met zijn goudmijntje die Bracel. Die account. Ja, ja, Nou, kijk, er zit zo. Zo'n uh, account komt in alle grote zaken en bedrijven en bij rijke klanten. Hij weet precies hoeveel geld er is en waar het is. Oh. Nou, hij zou Brits met zijn ploegie een tip geven en die konden dan de poet weghalen. Makkelijk zat, waar? Zo, zo, zo, zo, zo. Al met al een heel mooi ideetje, hè? Klinkt erg aanlokkelijk. Ja, en daarom vloog mijn toon er ook aan zijn dolle op af. Ja, ja. En zijn er... Dat u weet veel ontmoetingen geweest tussen die accountant en Jan Brets. Nou, dat weet ik niet. Maar een goede week geleden nam Brets die bracel mee naar het zoldertje van Toon. Tse, de heren hadden besprekingen. Was u daarbij? Ja, nou, ik hield me wat achteraf. Moest op toon letten, badagie. U weet dus wat er werd besproken? Ja, dat weet ik. Ja. Ging het over een kraak? Ja. Ik weet dat Toon niet veel meer wilde vertellen. nadat hij zich, zeg maar, uh, versproken had. Ja, ja, ja, dat weet ik. Als Toon er wachten nou dat u bij de recherche bent geweest. heeft gekletst. krijgt u er de narigheid mee? Uh, nee, nee, maar krijgt Ton de narigheid mee? Wat betekent operatie Hannekein? Eh. Uh, ja, mijn Toon die krijgt er toch helaas mee, hè? Er is toch nog niks gebeurd wat Toon er meegedaan heeft, of wel? Nee. Nee, nog niet. Het. Uh, het plan was om die oude nagwalken neer te slaan. Jan Brits zou dat doen, met een hockeystok. Wat? Wat zegt u? Dat Jan Brits het zou doen met een hockeystok. Met een hockeystik? Weet u dat zeker? Ja, steekstok, weet ik veel. Was het idee van die Bracel? Hij zei dat je helemaal niet op zou vallen als je s'avonds over straat liep met zo'n ding. Inderdaad. Met zo'n hockeystik val je niet op als je over straat loopt. Een uitgekookte jongen, die Bracel. Vooral het weekend, zei hij, val je niet op. In het weekend? Operatie Harlekijn ja. zou in het weekend worden uitgevoerd. Ja. En er moest een nachtwaken worden neergeslagen? Ja, zaterdag na. Het was een zaak waar een oude maan nachtwaker was. Jan Brett zou hem neerslaan met een hockeystok. Weet u ook om welke zaak het ging? Ik. Eh, nee, ik, ik weet niet goed of ik het daar wel onthouden heb. Of ik het er wel goed onthouden heb hoor, maar het was, meen ik, in de spuis. Is er ook een naam genoemd, genoemd ja, ja, ja, ja. Waar hebben we? Iets van. Uh, van van Beussum of zo. Ah. Hé, hey, schrijf u alles op wat ik zeg? Ja. ja. Wij onthouden ook niet alles. Hebben ze er niet over gehad of het een kleine zaak was of een grote? Uh, nou, kom, kom, kom, kom. Er er toch nog wat meer over gezegd? Uh, hebben. Ja, nee, het was op de hoek van een steeg. En welke zaterdagnacht zou het gaan gebeuren? Aanstaande zaterdagnacht. Jaan Bret ging vooruit om polshoogte te nemen. Bracel zou ze inlichten over de situatie binnen. Ja, en is nog gepraat over hoe groot de buit uh, de uh, poed zou zijn? Nee, nee, nee, daar hebben ze het niet over gehad. Maar het ging om een flink bedrag, dat weet ik wel. Ja, en weet je of het buiten Toon en Bretz nog anderen aan die kraak mee zouden doen? Ja, ze hadden het steeds over het ploegie. Ik eh, ken verder geen naam hoor, echt niet, echt niet. Nou, u heeft ons fantastisch geholpen. Ja, maar Toon, wat gaat u nu met Toon doen? Nee, niks, ik ga niks met Toon doen. Het voornemen tot inbraak is nou Jelle maar zitten. Die kraak gaat toch niet door, daar zorgen wij wel voor. Maar u, u gaat nu iets voor Toon doen. Ik? Wat dan? U heeft het zelf al gezegd, Toon is blij als een ander voor hem denkt. Ja, Jan Bret is dood. Ja, tuurlijk. Zeker. Van nou aan, dan zal ik voor die koei denken. Dekker je je op, op Mooi. Nou, laten we maar gauw terug naar Toon... voordat er een ander opduikt die het denkwerk overneemt. Nou, van mijn leven niet. Uh, heb u mij verder nog nodig? Nee hoor. We zijn u heel erg dankbaar dat u hier bent gekomen. Allerbeste en sterkte, hè, met Toon. Nou, uh, dan ga uh, ik maar eens, ja. hè. En uh, u ook bedankt, meneer de kok. Oh, dat u Toon met rust laat. Dag meneer Flender Goedenavond. Zo flender Dat was heel wat. Mm -hmm. Voel deze aantekeningen maar bij het uitvoerige rapport waar je mee begonnen was voor de commissaris. Ik kan je morgen honderd meegenieten met het gesprek dat we met Marie Zeilmakers hebben gehad? Ja, dat wordt een hoop. Diep De commissaris wil het zo, zegt tussen twee haakjes. Mm -hmm. Die zaak in het spuin staat, die ken ik. Oh, ja? Dat is de film van Brunson op de hoek van de Heijsteeg. Ik zal meteen even regelen dat er een paar mannetjes van u of aan die zaak in de gaten gaan houden. Het, het, het klopt niet, de kok. Het, er klopt niks van. Ik hoop maar dat die onderdeur dikke toch onder de duim kan houden. Ze houdt het, werkelijk heel het, veel van die koei. Die, die hele zaak die klopt niet, de kok. Nou, laat het dan eens horen wat er volgens jou niet klopt. Hè? Misschien zijn we het wel eens, want er klopt inderdaad iets niet. Nee. Kom op, steek me wel. Nou, Pierre Prassel die laat Jan Bretts uit Utrecht komen. Dat klopt. Prassel die heeft de plannen uitgedacht voor een kraak. Hij komt ook op het idee om, om met een hockeystick die oude nachtwaker neer te slaan. Nou, en precies diezelfde Pierre Bracel, die schrijft jou een briefje dat die voornemens is iemand te vermoorden. En die iemand is uitgerekend Jan Bretz. Ja, yes, maar wat klopt er dan niet? Ja, waar zit je verstand nou? Jan Bretz, die werd doodgeslagen nog voordat die inbraak is gebeurd. Het, het, het hangt allemaal als, als los zand aan elkaar. Het is zo onlogisch als het maar zijn kan. Een hele juiste conclusie, jongen. Het hangt inderdaad allemaal als los zand aan elkaar en er is geen touw vast te knopen. Ik heb het je al eerder gezegd, wees voorzichtig met intelligente mensen en trek geen volbarige conclusies. Ook al lijken het juiste conclusie. Ik mag een boom worden als ik jou begrijp. Ga jij me maar verder met het uitvoerige rapport voor de commissaris. Gaat hij morgen op je bureau, heeft u ook een fijne dag. En wij, wij gaan morgen verder. Verder, waarmee? Jij gaat morgen naar de film van Brunson en je probeert of je die nachtmaker te pakken kunt krijgen. En polsen direct iets over hun zaken. Hey, moet ik ze niet waarschuwen voor aanstaande zaterdagnacht uh, over die voorgenomen inbraak? Maar je kunt ze voorzichtig uitleggen waarom we de zaak extra in het ogen houden. Oh, en uh, die nachtwaker? Nachtwakers zijn meestal overdag niet op hun werk. Ja, knap van je, hè? Heel goed opgemerkt. Vraag erbij van Bruns maar naar de naam en het adres voor die nachtwaker. Dat is goed. Dus als ik hiermee klaar ben, dan is het voor vandaag genoeg? Is meer dan genoeg. Ik ga naar huis. Ik neem maar lekker voetbad en dan gaan ze behoorlijk slapen. We moeten ons één ding afvragen. En dat is waarom in hemelsnaam werd Jan Bretts vermoord? Waarom? Ik ben blij dat ik u niet stoor, meneer Peters. Hm? Ik dacht dat nachtwakers overdag zouden slapen. <laughs> nee, nee, nachtwakers slapen niet de hele dag. <laughs> Zo, dus u bent van de politie? Ja. Rechercheur Fladders. Zonder S hoor, gewoon Fletter. Uh, ja, de directie van Van Brunsum gaf mij uw naam en adres. Het schijnt dat er iets op handen is. Iets uh, op handen? Ja, ik ja, kan even met u praten. Mm. Uh, we hebben een tip gekregen over een mogelijke poging tot inbraak. Ach. Ja, tenminste, er zijn plannen die in die richting wijzen. Ja, loopt u even mee naar de keuken, dan uh, zet ik ondertussen een kopje thee. Graag. Of uh, hebt u misschien liever koffie? Nou, wat drinkt u? Uh, drink gewoon met u mee hoor, thee, koffie, het is moment even. Nou, ik, uh, ik drink om deze tijd uh, meestal thee. <laughs> uh, gaat u toch zitten, meneer Fladders? Dank u wel. U, uh, u heeft er toch geen bezwaar tegen hè, dat ik een paar vragen stel? Nee, natuurlijk niet, maar wilt u suiker en melk in uw thee? Ja, alleen suiker, dank u. Ik neem altijd een uh, klein wolkje melk. Doet u dit werk al lang, meneer Peters? Uh, ruim 2,5 jaar. Sinds de dood van mijn vrouw. Ach, uh, ik moest weer wat om handen hebben. Een man alleen moet wat te doen hebben. Juffer sukkelt zo gauw. Uh, mijn dochter had gelijk. Maar zei ze, juffer geniest helemaal. <laughs> ja, dat, dat zei ze. En toen heeft ze hem in contact gebracht met uh, de firma van Brunselen. Met de directeur, meneer Van Brunsen. Ja. En uh, zo weet u nachtwaker. Oh, maar het kwam ook heel goed uit, hoor. Uh, ik woon hier bij mijn dochter in. Oh. Ja, als ik s'morgens van mijn werk thuis kom, dan maak ik voor haar het ontbijt klaar... en wek haar, zodat zij naar het kantoor kan gaan. <lacht> als zij slaapt, dan werk ik. <lacht> en andersom, zo loop je elkaar niet voortdurend voor de voeten... Nee. Oh, maar we kunnen heel goed met elkaar uh, overweg, hoor. En uw dochter werkt ook bij Van Brunsen? Nee, dat. Uh, dat heb ik verkeerd begrepen. De... Wacht even de thee, hè? Ja, ik, ik was vroeger leraar. Leraar aan de kunstnijverheidsschool. Ach. Kunstgeschiedenis. Oh, mooi vak. Hm? U bent gepensioneerd. Ja, ik ben al ruim 69. Oh. Nog even. En ik ben de zeven kruisjes gepasseerd. Ja, het gaat hard. Maar uh, nog altijd goed gezond, hè? Hm. Zo, en nu een kopje thee. Wilt u in plaats van melk misschien een, uh, een drupje citroen? Nee, nee, maar lekker wel. Uh, suiker is genoeg. <laughs> ik doe in mijn thee wel eens een, uh, een scheutje rum. Heerlijk. Dan word je zo lekker warm van, van binnen. Uh, ja. Bijna zeventig. Wat zou je niet zeggen? U ziet er toch bijzonder vitaal uit. Oh, maar uh, dat ben ik ook. Als het erop aankomt, sta ik nog best mijn mannetje. Heeft u uh, tijdens het nachtwaken wel eens moeilijkheden nee. gehad? Nee, nee, nee, gelukkig niet. Mm. Ach, er is bij ons niet zoveel te halen, hoor. Nee? Feitelijk stelt dat hele nachtwaken niet veel voor. Ik knap s'nachts wel wat kleine karweitjes op. Er is een klein werkplaatsje bij. Maar de firma vindt het toch noodzakelijk dat er s'nachts bewaking is? Ach ja, dat wel. Je kunt per slot nooit weten. En waakt u ook in het weekend? Ik bedoel, de nacht van zaterdag op zondag en de nacht van zondag op maandag? Zeker wel, ook in de weekends. Ook het aanstaande weekend? Nee, het aanstaande weekend niet. Het aanstaande weekend niet? Komt er dan een vervanger? Nee, nee, ook geen vervanger. Is de thee goed, niet uh, weinig suiker? Hm. Het is heerlijk zo, meneer. Uh -huh. uh, er is dus aanstaande zaterdagnacht geen bewaking? Nee, maar uh, dat kan best voor een keertje. Maar dat zei meneer van Brunsel ook nog toen ik het hem uh, vroeg. Uh, het zou ook wel heel toevallig zijn als er juist in de nacht van aanstaande zaterdag op zondag iets zou gebeuren. Ja. Uh -huh. Waarom bent u er dan niet? <laughs> er is een feestje. Mijn dochter en ik zijn aanstaande zaterdagavond uitgenodigd voor een feestje. Mm -hmm. ja, het kan laat worden en vandaar dat ik die nacht niet hoef te waken. Uh, nog een kopje thee, meneer Vledder. Uh, nee, nee, nee, dank u wel. Ik heb nog... Ja, u, u zei iets dat er uh, iets op handen was. Ja, we hebben een tip gekregen dat er een inbraak gepleegd zou worden. Oh, oh maar dan toch niet bij ons. Bij de firma van Brunsem is nooit geld in huis. Oh, door de week, ja, maar... Uh... In het weekend zeker niet. Nee, dan is er uh, niks te halen. En uh, wat is dat voor een feestje waar u en uw dochter naartoe gaan? Mijn dochter is al jaren secretaris op een accountantskantoor. Haar chef, meneer Bracel, heeft zaterdag. <coughs> oh, maar oh, oh, meneer Fledder toch. Het gaat, gaat wel weer. Ik uh, verslikte me. <coughs> meneer Bracel geeft zaterdagavond bij hem thuis een intiem feestje... voor het gehele personeel. <coughs> Hij nodigde niet alleen mijn dochter uit, maar ook mij. Aardig vindt u niet. Ja, dat is uh, heel aardig van die meneer uh, Basel, zei u. Nou ja, uh, schrijft u dat allemaal op? Is dat belangrijk? Ja, ja, routine noemen we dat. Nou, uh, meneer Peters, ik geloof dat ik wel genoeg weet. Ik, uh, ik zal niet langer beslag op uw tijd leggen. Tijd is nou het enige waar ik uh, genoeg van heb. <tijd> ja, dat begrijp ik. Maar uh, uh, ook mijn tijd... Uh, Oh, oh ja, wanneer uh, werd uh, u en uw dochter uitgenodigd voor dat feestje? Weet u dat misschien nog? Ja, dat zal uh, dat ongeveer twee weken geleden geweest dat zijn. Meneer Peters, uh, bedankt voor het kopje heerlijke thee en vooral uw inlichtingen. <lacht> inlichtingen? Ik heb een paar vragen beantwoord en het was geen enkele moeite. Maar meneer Fledder, vindt u het niet vreemd dat er een uh, inbraak verwacht wordt? Weet u wel zeker dat het uh, over onze firma ging? Och, uh, het was maar een tip, weet u. Hmm, een inbraak. Juist in de nacht dat er uh, geen bewaking is. Nou, we krijgen zoveel tips, meneer Peters. De, ja, dit kan natuurlijk een uh, toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Nou, in ieder geval, uh, uh, nogmaals uh, bedankt, meneer Peters. Hm. Fladder, jongen, dit is het toppunt. Zoveel toevalligheden bij elkaar. De kraak is gepland juist in de nacht dat de nachtwaker er niet is. En die nachtwaker is notabene de vader van een secretaresse van onze Pierre Brassel. Uh -huh. Pierre Brassel geeft een intiem feestje. Hij ja, was ook met stomheid geslagen. Niet te geloven. Ik verslikte me in mijn thee toen Peters me dat vertelde. Dat kan je wel begrijpen. Ja, dat is ook het enige wat ik ervan begrijp. In de nachtwaker zou door Jan Brets met een hockeystick worden neergeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag. Ja, ja. maar hij werd er zelf mee neergeslagen. En hoe? Hartstikke dood. Er, er moet ergens... Er moet ergens een kortstuiting zitten. Want er hoefde helemaal geen nachtwaker te worden neergeslagen. Ja, wacht eens even, wacht eens. Die hockeystick, die was met veel zorg geprepareerd om er de nachtwaker mee neer te slaan. Mm. Een nachtwaker die, die er helemaal niet zal zijn, omdat hij is uitgenodigd op een gezellig feestje bij Pierre Paracel thuis. Die, die hockeystick, die was dus niet geprepareerd om er een nachtwaker mee dood te slaan. Ja, wacht, hoog, hoog, hoog, hoog, wacht even, niet doordraven. Er wordt een feestje georganiseerd door onze Pierre Brassel. Ja, maar mag ik je er even op wijzen dat volgens Peters er niks, of, zo goed als niks, te halen valt bij die firma van Brunsen? Ja, dat heb je ook voor de directie gehoord? Ja, ja, ik vond het zo'n belangrijke informatie dat ik hem nog even heb geverifieerd bij de directie. En ze beaamden dat volledig. <lacht> Meneer van Brunsen u begrijpt absoluut niet wat inbrekkers in het pand dachten te vinden. Er is daar dus helemaal niks te halen? Nee, het grote geld gaat elke dag rechtstreeks naar de bank. Uh, het kleine geld uit de kleine kast dat neemt de heer van Brunsen elke avond zelf mee naar huis. Er is geen touw om vast te knopen. Wie is hun accountant? Pierre Brassel? Nee, en uh, Brouwerstein. Hmm. En Pierre Brassel is ook vroeger nooit hun accountant geweest? Nee, nooit. Ja, dat begrijp ik niet. Want hoe kon het dan zijn dat zijn secretaresse zoveel invloed had bij Van Brunsum dat deze haar vader in nam als nachtbaken? Ja, is misschien een verklaring voor. Van Brunsem en Brassel kennen elkaar goed. Ze zijn al vrienden sinds hun schooltijd. Fredder, we maken ergens een fout. Een blunder van de eerste orde. De kok. Ik geloof dat ik het begrijp. Zo. Ja, het, het wordt mij zo zoetjes aan duidelijk. Luister. Nou, daar ben ik dan blij om. Is er tenminste één die hier iets van begrijpt, ja, hè? luister nou even. Pierre Bracel nodigt die nachtwaker uit op een feestje. Ja. Nou, dan kan die nachtwaker dus niet worden neergeslagen. Want Pierre Bracel die wil niet dat de vader van zijn secretaresse het slachtoffer van die kraak wordt. Een kraak bij een firma waar niks te halen viel? Ja, uh, maar dat weet die bende toch niet? Die voeren die operatie Harlekei gewoon uit en die ontdekken dat... De, uh, Verrekt, dat, dat klopt ook niet. Wat zei Marie Zeilmakers over die bespreking bij Dikke Toon, goede week geleden? Dat de nachtwaker zou moeten worden neergeslagen met een hockeystick. Juist. Yes. Maar een week eerder al had hij Peters met zijn dochter uitgenodigd voor het feestje. Maar waarom zei Brassel dan niet dat er helemaal geen bewaking zou zijn? Dat wist hij toch? En hij wist dat er helemaal niks te halen viel. Niks groter te klappen. Ja, en, en toch werd die hele operatie Harlekijn voorbereid. Jan Bretts ging vooruit op verkenning. Hij, en nam zijn intrek in het hotel, het wapen van Groenland... Waarom? Waarom? Waarom Waarom zoveel? Waarom dit en waarom dat? En waarom werd Jan Bretts met die hokkestik doodgeslagen? Bretts was juist nodig voor die inbruik. Wacht eens even. Wacht eens even. Er was helemaal geen kraak. Niks grote klapper. Huh? Dat hele plan dat was in elkaar gezet. Een maskerade. Enkel en alleen om Jan Bretts in het wapen van Groenland te krijgen. Fledder! Jongen! Dat is het! Zal wel valstrik. Jan Brets werd in de val gelokt, maar waarom? Waarom? Er zijn zoveel waaroms. Waarom dit? Ja, waarom dat, ja, dat weet ik nou wel. Nou, toch moeten we dat vasthouden. Jan Brets werd in de val gelokt. Hij is door Pierre Brassel in de val gelokt. Niet gek, maar blijft toch het waarom. Hoe wist Brassel bijvoorbeeld af van het bestaan van ene Jan Brets? Pierre Brassel is een keurige, fatsoenlijke, al omgeacht account in Amsterdam... Jan Brets is een jonge baaskwant van de vlakte in Utrecht... met een strafblad van hier tot gunde. Wie kon er zoveel belang bij hebben... dat de Jan Brets inbreker oplichter, moordenaar besloot te doden? Was dat soms Pierre Brassel? Nee, nee, nee, nee. Niet Pierre Brassel. Hij heeft een perfect alibi. Hij was die avond bij ons op het bureau. Hij zat hier toen Jan Brets werd afgemaakt. Maar Pierre Brassel wist er wel alles van. Pierre Brassel... Steeds weer komen we bij hem terecht. Hij is de man waar alle baroms beginnen en ophouden. Nou, kom verder. We gaan het hem vragen. Je, jij wilt het hem gewoon gaan vragen? Ja, we gaan naar hem toe. En we gaan het hem heel gewoon de man afvragen. Ik word hier anders stapelgek van. Vraag hem maar. Op naar Oude kerk aan de Amstel. De man nog ligt. We hebben tenminste de kans dat uh, Pierre thuis is. Oh, dat is open. Ah. Heren? Goedenavond, mevrouw. Bent u mevrouw Brassel? Uh, Jazeker. Mm -hmm. Mijn naam is de Kok, met COCK. Dat is mijn collega Fredder. Goedenavond. Hm. We zijn met de recherche, mogen we binnenkomen? We wilden graag uw man even spreken. Oh, uh, maar natuurlijk, komt u binnen. Dank u. De heer mij maar me volgen. Mm. Graag. Pierre. Hm? Deze heer wil je spreken. Kom toch verder, heer, kom toch verder. Okay. Uh, maak wat koffie voor de heer, wil je. Zo, eh. Uh. Gaat u zitten. Terug. Ja. Oh, ogenblikje even de muziek afzetten. Zo. Komt zo, koffie. <laughs> ik. Uh, tja, ik heb ergens gelezen dat. Koffie het levenselixer voor iedere politieman is. Is dat zo? Het <laughs> zou kunnen, Meneer Marcel. Ik weet niet of er ooit een grondig onderzoek naar is gedaan, maar het zou kunnen. Koffie is een tonicum, een onschuldige inspiratiebron. Er zijn echter ook mensen die sterke prikkels nodig hebben om geïnspireerd te worden. Ja, ja, ja, ja, dat zal wel. Ja. Wel, uh, wat een verrassing. Nou, mijn vrouw komt er zwaar met koffie. Ja, ze zet uh, voortreffelijke koffie. <lacht> mijn vrouw is van Duitse origine en ze kan geweldig koken en koffie zetten. <lacht> ja, ze is, mag ik wel zeggen, een uh, magische vee in de keuken. Ja. Dat uh, lijkt me heel prettig voor u. Oh, dat is het ook. Ja, ja. Ik kan zoveel eten als ik wil. Ja, ik bedoel dat ik geen enkele aanleg heb voor... Uh... Corpulentie? Zoals ik bijvoorbeeld? Inderdaad, ja. In onze familie komt het John Bull type niet voor. Nee. Je kan mij volledig aan het culinaire genie van mijn vrouw onderwerpen. Ja. Oh, maar dat moet geweldig voor u zijn. Eten? Veel lekker eten. Het schaadt mij niet in het minst, Vraagt u zich niet af waarom wij u hier komen opzoeken, meneer Bassel? Uh, u zegt. Heeft u enig idee waarom wij hier zijn gekomen? Oh, nou dat ligt voor de hand, denk ik maar zo. De, de vrij plotselinge dood van Jan Bretts in dat hotel zit u waarschijnlijk dwars, beroepshalve natuurlijk. Want ik neem niet aan dat u daar persoonlijk door getroffen bent. Daar zou u zich wel eens in kunnen vergissen. Oh ja? Ach, nou ja, dat is uh, mogelijk. Wel, uw onderzoek in deze zaak heeft u tot nu toe weinig positiefs opgeleverd. U heeft te weinig aanknoppingspunten. Ja, door mijn briefje en misschien nog meer door mijn bezoek aan uw bureau... ...heeft u het overigens gerechtvaardigde vermoeden dat ik u de dader van die moord zou kunnen noemen. En is dat dan niet zo? Uh, ah, koffie. Met de specialiteit van mijn vrouw. Chocoladetaart. U kunt zelf Sjojka een room nemen als u dat wenst. Uh, wilt u ook een stukje taart, meneer de kok? Heel graag, mevrouw. Ja, dank u wel. En uh, u ook, meneer Vlieden. Um. Oh ja, graag. Ja. Pierre, hm? jij pakt het zelf wel, hè? Ja, dank je. Inderdaad, mm, heeft geen woord te veel gezegd. Al. Het resultaat is gelukkig. Mm. Als mevrouw dit recept zou kennen... Uh, zeker familiegeheim, mevrouw Mazel. Maar natuurlijk kan ik uw vrouw dat recept bezorgen. Dat zou ze geweldig vinden. Dat weet ik zeker. Zo'n recept. Familiegeheim. Hm? Ja, dat is een kwestie van traditie. Mijn vrouw stamt uit een oud-Duits verslag. Oh. Ja, de bijzondere recepten uit de familie werden steeds van moeder op dochter doorgegeven. Nou, dat is een traditie die beslist de moeite waard is om een ere te houden. Er zijn in onze familie tradities. Die... Nou, die wat minder onschuldig zijn, hè? Ja, mijn vrouw doelt op een paar boertige gebruiken... die vermoedelijk nog uit de middeleeuwen stammen. Niet waar, Marianne? Zo, zo, zo. Zulke oude tradities. M meneer de Kok, vertel u eens. Uh, heeft u bij uw onderzoek nog fouten achteraf kunnen ontdekken? Dat is moeilijk te zeggen. Er zullen bij de moord op Jan Bets beslist wel fouten zijn gemaakt. Ik moet echter bekennen dat ik ze nog niet heb ontdekt. Maar dat zegt nog niks... Dat wij geen fout hebben gevonden, dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ach, dat is toch volkomen onlogisch. Want fouten, meneer Vledder, fouten zijn pas dan fouten wanneer ze ontdekt worden, eerder niet. Niet ontdekte fouten hebben geen... geen realiteit, nietwaar? Er is maar één realiteit. De moord op Jan Breds. En over logica gesproken, meneer Brassel. Kunt u begrijpen hoe een verstandig man een rustig en geacht burger met een lieve vrouw... ...twee kinderen en een goede positie, zo roekeloos kan spelen met twintig jaar van zijn leven. Twintig jaar? Waarvoor als ik vragen mag? Voor een moord. Op oh, je. In Nederland twintig jaar voor moord bespottelijk. Bovendien, ik heb geen moord gepleegd. Er bestaat ook nog zoiets als medeplichtigheid, meneer Brassell. En medeplichtigheid aan moord wordt ook zwaar gestraft. Medeplichtigheid, medeplichtigheid. Ja, wacht even. Hier. Waar is het? Hier, hier. Het hele wetboek van strafrecht. In alle jurisprudentie van de laatste honderd jaar. Hier, ik heb dit doorgeworsteld. Me laten voorlichten door de beste advocaten. Indrukwekkend. U was dus goed voorbereid. Overigens, meneer Bracel, iemand die onschuldig is, hoeft al die moeite toch niet te nemen. Nee, niet iemand die onschuldig is. Indien u uit mijn gedragingen in zaken de moord op Jan Brets mee de plichterheid zou kunnen destilleren, nou dan bent u knapper dan alle openbare aanklagers en rechters van deze eeuw. En meneer Bracel. Ik ben geen openbaar aanklager en ook geen rechter. Als eenvoudig rechercheur... ...hoef ik u medeplichtigheid niet te bewijzen. Aan een simpel vermoeden... ...heb ik al genoeg om u vast te houden. O oh ja? O oh ja? Over de redelijkheid van een dergelijke arrestatie... ...kunnen we achteraf discussiëren. Ik ben volledig op de hoogte van uw bevoegdheden. U kunt mij niet arresteren. U kunt niets tegen mij ondernemen. U heeft daar het recht niet toe. U verdoezelt voor mij een moordenaar... ...en u spreekt over recht, Meneer Brazel. Het wordt tijd dat u dus eindelijk gaat inzien... dat u een spelletje met het briefje over een volgende moord die nog gebeurde ook alleen maar kunt spelen... omdat u vertrouwen stelt in mijn eerlijkheid als mens... en mijn betrouwbaarheid als handhaver van de wet. Dat, meneer Brassel... dat is de enige basis van uw vrijheid. Maar ik, be ik, ik begrijp u niet. Wat heeft uw eerlijkheid met mijn vrijheid te maken? Als u het wetboek zo goed heeft bestudeerd... dan weet u dat op u de plicht rustte om Jan Bess vooraf op de een of andere manier te waarschuwen dat hij vermoord zou worden. Maar dat heb ik ook gedaan. Ik schreef een briefje. U... U zult dat ongetwijfeld gevonden hebben. Wat? U schreef een briefje? Nee. Nee, dat hebben we niet gevonden. Maar dat moet! Dat moet! Onder het... Onder het lijk? Nee. Niets gevonden. Dat moet! Het spijt me, er was geen briefje. Ik ben bang dat het briefje alleen maar in uw verbeelding bestaat. Dus moet ik aannemen dat u Bretts niet heeft gewaarschuwd... terwijl u wist dat zijn leven gevaar liep. Groot gevaar. Toch heb ik dat briefje geschreven. Ja, dat zegt u. Kunt u het ook bewijzen? Meneer Brassel, ik heb geen andere keus. Niet waarschuwen is een strafbare nalatigheid. U heeft het... U moet dat briefje gevonden hebben. U heeft het gevonden. Dat moet, dat moet. Wat is dat nou, meneer Brassel? Ik voelde ze niet meer zo zeker van uw zaak. Dat is gemeen. Dat is, dat is laaghartig en vals. U heeft dat briefje. Natuurlijk heeft u dat briefje. Onder het dode lichaam van die brets heeft u dat briefje gevonden. Dat kan niet anders. Ik heb het geschreven en... en wat, meneer Brassa? Mijn heer de kok, u wilt bij mij beangstigen. U heeft dat briefje wel gevonden. En u wilt hem alleen maar duidelijk maken dat u zou kunnen zeggen dat er geen briefje was. Ja, dat zou u kunnen zeggen als u een, een oneerlijke mens was. Ik kan niet slaven. Oh. veel lang. Kom, kom. Doe zien, dus kind. Ik breng je weer in bed. Nee, ik wil mijn handbelang. Nou, maar zo goed, zo goed. Kom, kom, Is het een van uw kinderen? Uh, nee, nee, nee. Het is een logeetje. Ingrid, ze is een dochtertje van mijn zwagen. Het is de boer van mijn vrouw Dat dus. Het spuit me. Dat kind is natuurlijk wakker geworden van uw geschreven over dat briefje. Uh, waarschijnlijk, ja. Luister eens, meneer Brassel. U en ik zullen toch eindelijk eens open kaart moeten gaan. We moeten toch echt wat hoestiger doen? Het kind is snel wakker. En meneer de kok, ik hoop dat die problemen van dat briefje zijn opgelost. Dat waarschuwingsbriefje, briefje, mm -hmm. mevrouw Brassel, dat heb ik inderdaad gevonden. Ik wist het wel. Het lag, zoals uw man al veronderstelde, onder het dode lichaam van Jan Breds. Ah. Oh, gelukkig maar. Uh, zal ik nog maar uh, een keer koffie aanschenken? Heel graag, mevrouw. Uh, uh, uh, ook meneer Vleder? Uh, uh, oh, ja. ja, ja, alsjeblieft. En jij, Pierre? Huh? Uh, ja, ja, ja, graag, ja. Zijn nog een kopje? Speelt u nog steeds hockey, meneer Bassan? Hockey? Ik? Hoezo? U was toch mee voor van hockeyclub Club quick? Ja, dat was vroeger, jaren geleden. U was, meen ik, vooral befaamd om uw slagtechniek. Of is het stiktechniek? Misschien zeg ik het wel verkeerd. Ik ben namelijk geen expert wat hockey betreft. Zo, voor alle dan nog een kopje koffie en een stukje taart. Maar dat is echt ons laatste kopje, mevrouw. We moeten hoog en weer eens terug naar het bureau. Niet waar, mijn beste vladder? Bureau? Uh, ja, ja. Het bureau. Zeg... Die Brassel, die had het net even niet meer, hè? Jij ontkende dat je dat briefje gevonden had. Nee. Nee. Het was niet helemaal eerlijk, maar het was een goede zet. Ja. Pierre Brassel raakte wat uit zijn evenwicht. Ja. Dat was net de bedoeling. Oeh, oei, oeh, Ik heb slaap. Hé, Fledder. Ja? maar die bar moest dat maar zitten. Dan brengen we maar rechtstreeks naar huis. Ja, is goed. Ja, we zou ook naar huis gaan? De komt morgen wel. De kok. Daar is vanavond iets gezegd. Iets, iets dat, dat heel... Er uh, is vanavond zoveel gezegd. Nee, nee, ik, ik bedoel... Er was iets, echt iets. Op een gegeven moment zei hij... Uh, uh, verdomme, ik kom er maar niet op. Het, het ligt op het puntje van mijn tong. Uh, uh, je zal moe zijn, jongen. Net als ik. Nee, nee, nee dat is het niet. Wow. Nee, Heel even, heel even was er iets. Hmm. I i iemand zei iets. Echt, verdomme, ik ben het kwijt. Nou ja, Zeg, was die Pierre Brassel zo'n goede hockeyspeler? Oh, ja, zeker. In zijn jonge jaren was hij een fanatieke hockeyliefhebber. Ah. En, en die hockeystick waarmee Jan Bretzen werd vermoord, was die van hem? Ja, inderdaad. Die jongens van het lab hebben nog vaak de initiale pb in het hout teruggevonden. Ah. er de jaren geleden ingekrast te zijn. Ik begrijp die Brassel niet, hè. die vent die speelt toch met vuur? Mm. Als hij door zijn bezoek aan ons scheen, geen onweerlegbaar alibi had... dan zat hij al lang achter slot en grendel. Het zou me zelfs niet verbazen als hij uiteindelijk voor die moord zou worden veroordeeld. Oh, zeker. Met alle aanwijzingen die wij naar voren kunnen brengen wel. Ja, maar uh, juist door dat alibi blijft er geen spaan heel van al onze aanwijzingen. Prassel. Hij bezocht ons juist die avond voor een alibi. Ja, maar voor een moord waar hij tot zijn nek toe in zit... Het bevalt me niet, de kok, het bevalt me helemaal niet. Nou, laten we er voorlopig ophouden. dat Pierre Bracel vrijwillig meewerkt aan de voorbereidingen. Huh? Nou, dat betekent dat hij met de moord akkoord ging. Of dat hij geen overwegende bezwaren heeft. Verder vertel me nou eens: waarom wordt er een moord gepleegd? Oh. Het hebzucht, uh, jaloezie, hmm? wraak, angst, chantage. Het zijn allemaal motieven om een moord te plegen. Ja, ja of te laten plegen. Yeah. En welke motieven vallen er in het geval van Jan Bretts af? Nou, hebzucht. Uh, uh, er was bij Jan Bretts niks te halen. Jaloezie? Hmm. Of zou Jan Bretts iets te maken hebben met die mevrouw Brassel? Heel gek, is nonsens. Wacht eens, dus dan blijft het erover. Vraag, angst, chantage. Ja. Ik uh, moest maar eens in dat dossier van die prets duiken. Nou, misschien dat er iets te vinden is voor een mogelijk motief. Uh, uh, morgen. Morgen is er weer een dag. Morgen de kok. Uitgeslapen. Ik ben altijd uitgeslapen. Dat moet jij weten. Morgen. Zo. Je bent dan ijverig bezig met het dossier, van die Breds. Mm -hmm. mm -hmm. Zeg, leer je het dossier soms uit je hoofd. Je hebt niet eens koffie gezet. Oh, Als je koffie wil, uh, ga dan maar naar de commissaris. Hij heeft al twee keer naar je gevraagd. Hij wil een uitvoerig uh, rapport. We hebben hem toch het verslag van het gesprek met die Zeilmakers gestuurd. Oh, ja, dat is een verslag. Volgens de baas lijkt het niet op een uitvoerig rapport. Het schijnt dat hij daar een hele andere voorstelling van heeft. Uh, dus uh, als je gaat, en uh, dat zou ik maar doen, uh, maak je borst maar nat. Oh. Met de kok. De kok, kom onmiddellijk hier. Zo zo zo zo zo. Die is niet in zijn knollentuin. De morgen stond er met de commissaris beslist geen goud in de mond. <laughs> nou, tot straks. Ik ga maar eens. Ja, sterkte. Volgens u. Noem jij dit een uitvoerig rapport? Och, uitvoerig. Uh, samen met het voorlopige rapport moet u toch inzicht kunnen geven. Zo, vind jij dat? Er is een moordgepleegde kok in het wapen van Groenland. Mijn hemel, dat is eergisteravond gebeurd. Wat wil u nou dat wij... Op... Niet ik wil. De directie van dat hotel wil dat die kamer vrijgegeven wordt. Die kamer kunnen ze verhuren. dat wordt een schadepost die ze wel eens op ons zouden kunnen verhalen. Maar toch maar nog aan toe, is heel normaal. Jammer is nu wel over een schadepost. Onderzoek is nog maar net van de grond. En die hoteldirectie is aan het al en de commissaris stuurt over een uitvoerig rapport. Valt me nog mee dat er geen vragen in de Tweede Kamer gesteld zijn. Weet de minister wel wat... Donder op! Je oh. dag zit met een zenuwbal. Zeker een racheligaal vannacht van de nog geen koffie gezet? Hé, hey, ben je alweer terug? Geen koffie gehad? Ik zal wel koffie zetten. Nou ga ik heb er echt een koffie toe. Kok? Oh, uh, met mevrouw Brassel, meneer de kok. Ach, mevrouw Brassel, wat kan ik voor u doen? Ach, ik wil u en uw vrouw uitnodigen voor een fancy fair. De, vanavond. Da, dan geef ik mevrouw vrouw gelijk een recept. Ach, dat is erg vriendelijk van u. Uh, waar is die fancy fair? Hier, in oude kerk aan de Amstel, in het Mevrouw Brassel. Nodigt u ons uit of nodigt uw man ons uit? Uh, Wel, uh, wij we allebei eigenlijk. Uh, uh, ziet u, uh, wij dachten dat. Oh, en uh... is uw man daar vanavond ook? Ach, maar natuurlijk. Waarom vraagt u dat? Mijn hm. beste mevrouw Brassel, dat ligt er voor de hand. Misschien heeft uw man weer een waterdicht alibi nodig. Maar uh, ik, ik. Ik begrijp hem niet. Oh, maar u begrijpt het heel goed. Wij moeten die man voor vanavond weer een alibi verschaffen. Ik vraag me af, mevrouw Brazel. Wie wordt er dit keer vermoord? Ah. Wel alle donders. Flatter. Ik heb het. Huh? Ik heb het. Ik wist het wel. Er is gisteravond iets gezegd. Nou, wat, wat heb je dan? Wat is er dan gezegd? Hampelman. Wat? Huh? Weet je het nog? Dat kleine meisje... Dat vroeg om haar Hampelman. Ik wil mijn Hampelman. Dat zei ze. Die naam, de kok. Die naam. Jacob Hampelman. Hampelman. Die anticaar. Jacob Hampelman, ja. Ja, die, die roofmoord in Haarlem die werd gepleegd op die anticair. Op Jacob Hampelman. Die roofmoord werd gepleegd door Jan Bretts en zijn gabbertje. Jacob Hampelman werd beroofd voor 11 gulden en 13 cent. Hampelman betekent trekpop. Arlekein! Verder. En wie was het vriendje? waarmee Jan Bretz die roogmoord pleegde? Dat, dat, dat was een Reinier Kamperman. <laughs> Je bent heel goed mee, jongen. Heel goed. <laughs> het motief voor die moord op Jan Bretz was wraak. Jacob Hampelman moest gevroken worden. En het volgende slachtoffer is die Kampelman. Kamperman. Ja, we moeten zo snel mogelijk die Reinier Kamperman waarschuwen. Uh, wat was dat voor telefoontje? Ja, mevrouw Bracel nodigde mij en mevrouw uit voor een fair ergens in een oude Kerk in Amstel, in het Ik vroeg haar of het soms weer was om een man een alibi te verschaffen. Ik vroeg haar wie er dit keer vermoord zou worden. Hm. Toen hing ze hevige geschrokken op. Verdomme, ik weet niet eens hoe laat die fair begint. Maar, dan wordt alles duidelijk. Als er iemand vermoord wordt vanavond, dan is dat Reinier Kamperman. Alleen, ik, ik begrijp niet hoe alles nou precies in elkaar zit. Ja, dat is dan van later, zorg. Zoek jij uit of je het adres van die kamperman kunt vinden. Ik bel mevrouw Bracel om te weten hoe laat die fancy ver begint. Ja, ja. Kijk, hoe laat is het nu? 11 uur geweest. Nou, kom, vrouw, we moeten opschieten. Ja, geen koffie? Ja, we drinken onderweg langs de kop. Kom, kom Vanuit. Zou die daar nog wonen? Ik weet niet, jongen. Ik hoop het. Dat is, is acht jaar oud. hier ja. Kamperman, Kraaienlaan, 248, Loosdrecht. We moeten het proberen. Nou, we weten in ieder geval dat die ventie ver om half acht vanavond begint. Mm -hmm. ja, waarom moesten we nou nog eerst naar Haarlem? He? Hebben we toch kostbare tijd mee verloren? Hè? En Wat moest je eigenlijk doen bij die directeur van de jeugdgevangenis? Oh, ik wil iets nagaan. Zeker zijn of het klopte. En op het bureau heb ik even snel dat proces verbaal doorgenomen... ...van die roofmoord destijds op die anti oh. Ik weet nu het een en ander over hem. Over wie? Over Jacob Hampelman. En uh, wat weet je dan nog meer? Later mijn jongen, later. Oh, we worden weer geheimzinnig. Nou, hier moet het zijn. Kraaienlaan 248. Zie je al die naambordjes? Dat is vast een station. Ja, dat kan best. zal maar eens eventjes bellen. Nou, we gaan eens een verfje hebben. Aan de deur wordt niet gekocht, je kan toch lezen? Wij zijn van de politie mevrouw, recherche. Alsjeblieft, mijn legitimatie. Verrek zien die er zo uit. Ja. Politie, wat moet u van mij? Ach, wat inlichtingen. Hier heeft acht jaar geleden ongeveer een renier kamperman gewoond, klopt dat? En woont hij hier nog? Hier woont geen kamperman. Ja, Het is al wel een tijdje geleden, maar herinnert u zich die persoon nog? <laughs> of ik met dat persoon nog herinner. De schoffie is me nog u schuldig. Oh. Hij is verdwenen en later hoorde ik dat hij in de bak zat. Ja. Huurders. Is altijd malheur. Weet u misschien waar wij hem kunnen vinden? Oh, heeft hij weer wat uitgehaald? Verbaas me niks. We moeten hem spreken, meer niet, mevrouw... Uh... De Riese. Mijn naam is de kok, met C-O-C-K. En dit is mijn collega Vledder. Ja. Hm. Heeft u misschien een adres voor die kamperman? <laughs> Hoe zou ik nou moeten weten waar die tegenwoordig woont? Misschien dat hij wel weer in de bak zit. Je weet nooit met dat soort... Even, maar wacht eens. Oh. Wacht eens even. Er schiet me eens wat binnen. Mijn... Ja, mijn dochter vertelde dat ze hem laatst had gezien. Ach, en waar heeft uw dochter hem gezien? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat moet u aan mijn dochter vragen. Uh, waar kunnen wij uw dochter vinden, mevrouw Driesen? Oh, dat is hier dichtbij, Hotel De Zwaan op het Eikenplein. Dat is schuin achter, nummer 7, Eikenplein. Dus ze werkt daar als receptioniste. Hotel De Zwaan. Mm. En uw dochter heet ook Driesen? Nee, nee. Driesen is meisjes meisjesnaam. Ze is getrouwd, ze heet nou mevrouw Van Duren. Zo. Nou, dank u wel, mevrouw Driesen. u heeft ons erg goed geholpen hoor. We gaan eens even kijken bij het hotel. Dag heren. Goedemiddag, heren. Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Wij zijn van de politie. Wilt u een paar vragen stellen over een Reinier Kamperman? Oh, eh. Uh... Kunt u zich legitimeren? Oh, maar zeker. Ja, alsjeblieft. Oh, ja, dank u wel. Oh. Reinier Kamperman. Ja, dat was een man die bij mijn moeder een kamer heeft gehad. Ja, wacht even. Ja, van die kamer weten we. Maar uw moeder vertelde ons dat u hem een tijd terug nog heeft gezien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wanneer? Wanneer is dat geweest? En weet u nog waar u hem hebt gezien? Ja, hier. Hij heeft hier een keer in het hotel overnacht. Ja, al een tijdje terug. Oh. Ja, ja. Als hij hier heeft overnacht, dan staan zijn naam en adres natuurlijk in het hotelregister, of niet? Ja, vanzelf. Het is hier een keurig hotel. We houden ons aan de regels. Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Maar denk je nou eens even goed na. Uh, was het kort geleden? Lang geleden? Verleden jaar? Nog langer misschien? Ja, dat, dat moet verleden jaar zijn geweest. Ja, we waren pas terug van vakantie. Benny Torm. Ja, het moet verleden jaar geweest zijn. Ja, wanneer gingen we met vakantie? Oh, in mei. Begin mei. Ja, ik moet altijd vroeg in het seizoen in verband met het hotel. Ik was pas terug... Ja, dan moet het ergens eind mei, begin juni geweest zijn. Nou, dan zouden wij graag het register van verleden jaar even willen inzien. Dat kan. Ja, alleen dat register ligt niet meer hier. De administratie zal het hebben. Wacht, ik zal u er even heen brengen. Ja, dat is heel vriendelijk van u. Deze kant op, nee. Ja. Dank u wel. Even op deze deur. Jazeker. Nou, dat is geluk hebben. We weten nou tenminste waar hij woont. Althans, waar hij verleden jaar woonde. Ja, vertegenwoordiger. En die kamperman is vertegenwoordiger en woont in Hilversum. Zo'n kerel tref je overdag meestal niet thuis, of hij moet toevallig een vrije dag hebben. Ja, ja, dat is zo. Nou, auto in en uh, naar Hilversum. Uh, wat, uh, wat wilt u? Uh, u bent mevrouw Kamperman, de vrouw van Reinier Kamperman. Ja, Reinier is mijn man. Is er iets? Wie bent u? Nee, nee er is niks mevrouw. Ik wilde hem alleen even spreken. Wij zijn van de politie. Mijn naam is de Kok met C-O-C-K. En is mijn collega, Flatter. De politie? Waarom? Waarom wilde mijn man spreken? Er is toch niks gebeurd? Nee, nee, nee, mevrouw. Maar wij moeten uw man wel spreken. Ja, dat zou moeilijk gaan. Mijn man is niet thuis. Ik, ik weet niet waar hij is. Hij rijdt door het hele land. En... Ja, mevrouw, zouden we even binnen mogen komen? Eh, oh, natuurlijk. Komt u binnen? Ja, dank u wel. Zo, dank u. Zo. Ja, loopt u daar maar heen. Voorzichtig ja. hoor. Zo, gaat u maar zitten. Dank u. Dank u wel. Uh, zal ik een kopje koffie maken of wilt u je thee? Nou, hartelijk dank mevrouw. Doe er geen moeite. Oh, maar ik zal wel even de radio uitdoen. Ja. Het enige dat we willen weten is waar wij uw man kunnen vinden. We moeten hem spreken. Het is nogal dringend. Dringend? Hij heeft toch niets gedaan? Wel, nee mevrouw. Uw man heeft helemaal niets gedaan. We hebben echter een sterk vermoeden dat uw man in gevaar verkeert. Mijn man. In gevaar? Maar waarom? Dat is moeilijk uit te leggen. En daarom willen wij uw man spreken. Waarschuwen als dat kan. En u weet echt niet waar hij zou kunnen zijn. Ja, mijn man is vertegenwoordiger. Hij, hij kan overal zijn. En vertelt u nooit waar hij naartoe gaat? Nou, niet altijd. Ja, soms, na afloop, dan wil hij wel eens vertellen waar hij geweest is. Hoe, hoe het ging, goed of niet goed. Volgens u is hij in gevaar. Maar hoe dan? Overnacht uw man wel eens ergens. Ja, soms, als hij ver weg is of als het laat geworden is. En dan belt hij u op. Tuurlijk, anders zou ik dodelijk ongerust zijn. Ja, begrijpelijk, ja. Hij vertelt u dus nooit van tevoren... Wanneer hij in een hotel denkt overnachten. Ja, dat toch wel. Als hij het zelf van tevoren weet, zoals vandaag... Vandaag? Ja, hij zou vandaag niet thuis komen. Inman belde hem gisteren. Nee, nee, eergisteren was het, ja. Toen werd hij opgebeld. Mijn man maakte een afspraak, een, een grote order of zoiets. Mijn man vertelde alleen dat hij vandaag niet thuis zou komen. Mevrouw Kampeman, vertelde uw man waar hij vanavond zou logeren? Waar had hij die afspraak voor die grote order? Ik weet het niet. Hij vertelde er niet erg veel over... Na dat telefoontje was hij wel erg opgewekt. Was u erbij toen hij werd opgebeld? Ja, dat wel, maar... Nou, u herinnert zich toch wel iets van dat telefoongesprek? Ja, die kinderen die waren jengelig. We hebben een tweeling, ze moesten naar bed. Ik heb echt niet goed geluisterd. Wie nam dat telefoongesprek aan? U of uw man? Mijn man. Ik was met de kinderen bezig. Ja, dat begrijp ik. Maar u heeft toch wel iets opgevangen? Ja, ik, ik ving wel een paar woorden op. Mijn man, die haalde een adres. In Amsterdam. Uh, een hotel. Ja, ja. Het klonk als uh, hemel. Mevrouw? Het, het, het was iets van een wapen, geloof ik. Het wapen van Groenland? Ja, ja, dat was het. Het wapen van Groenland. Maar ik, ik, ik begrijp niet hoe... Heeft u ook een tijd genoemd? Ik, ik, ik, ik weet het niet, echt niet. Ik, ik geloof het wel. Zes uur, zeven ja, rustig, uur... Rustig, rustig. Denk er even goed aan, mevrouw. Ja, ik, ik weet het niet. Ik geloof, god. Het was acht, geloof ik, mijn god. Wat, wat is er toch aan de hand? Niets, mevrouw. Maak ieder dus geval niet ongerust. Er is nog niets aan de hand. Kom, verder. Ja. Wij ben u nog. Maak ze vooral niet ongerust. Ja. Hallo? Hallo? Is er iemand? Wat is er aan de hand? Oh, bent u het? Ja, nou, vriend. Zeg, het is nu tien voor acht. Zijn er het laatste uur, anderhalf uur, nog nieuwe gasten binnengekomen? Nee, geen nieuwe gasten. We hebben op het ogenblik niet zoveel gasten. Zo, en Kamer 21 is nog steeds verzegeld, niet in gebruik? Kamer 21, die is weer vrijgegeven. Wat? Door wie dan wel? De directie heeft van de politie gedaan gekregen dat die verzegeling is opgegeven. Sinds wanneer? Dat weet ik niet hoor. De directeur heeft dat geregeld met de commissaris. Zit. Dus, dus Kamer 21 is weer vrij? Ja, maar ik begrijp nog steeds niet wat u in mijn hotel... Uw hotel? Nou ja, dit hotel dan. Goedenavond. Een ogenblik. Meneer, u wenst... Ik had een afspraak. U had een afspraak? Ja, in dit hotel, om acht uur vanavond. Kamer 21. Laat maar portier. Goedenavond, meneer Kamperman. Ook goedenavond. U bent toch meneer Kamperman? Reinier Kamperman? Ja. Ah, ik had met u die afspraak. Nee, met mij had u geen afspraak. Ik ben van de politie. Wilt u zo goed zijn en met mijn collega hier even meegaan? Politie? Maar wat moet de politie van mij? Ik begrijp er niks van. Nou, wees er maar blij dat u er niks van begrijpt. Wilt u mij maar volgen? Dan gaan we even naar de bar. Wat ga jij doen, de kok? Ik geef even de kamer 21. Ontstel jij maar zo over, meneer Kamperman. Ja, dat komt in orde. Zullen we dan maar? Die kant op. Kamer 21. Daar gaat hij dan. Kom op, tevoorschijn. Politie. Operatie Harlekijn gaat niet door. Politie. Maar. Weer doe... een hockeystick? Laat u nou, die maar vallen. Doe wat ik zeg. Klaar. Meneer Gosler is er niet. Friedrich Gosler. Ja. Maar ik begrijp niet hoe... Gaat u zitten, meneer Gasler? U, u kunt toch hier niet uh, zomaar binnenkomen van u? Hoe kunt u... Ach, u het niet. Ik begrijp niks. Maar gaat u toch zitten? Het is verrekening hier uw eigen hotel. Hoe weet u? Ik weet dat u ernstig ziek bent. Ik weet dat... Ik weet nog veel meer. Ik begrijp niet hoe... U, u kunt niet... Ik denk dat uw zwager dier het wel zou begrijpen. U, u heeft het recht niet om hier... Het recht. Het recht. Er is in naam van het recht veel onrecht gebeurd, meneer Gosler. Vooral door u. U zocht immers gerechtigheid, is het niet? U kent de achtergrond. U kent het motief. Ja. Ja, ik ken uw motief. En laat u mij dit zeggen. Ik heb er hoegenaamd geen bewondering voor... Als u van de politie bent, dan is het Och, uw plicht. Och, dan niet kwalijk, meneer Goster. Mijn naam is De Kok, met C-O-C-K. Ik ben rechercheur van politie. Dan moet u mij op dit moment arresteren. Oh, nee. Daar voel ik niets voor. U, u, moet, u moet mij arresteren. Da, daar sta ik op. Dat is uw plicht. Meneer Goster, ga u toch zitten? Ik ben misschien wel te ziek om te staan. En u heeft mij niets te bevelen. En wat een plicht is, dat bepaal ik liever zelf. Ik, ik ga achteruit. Vooral de laatste dagen. Ik, ik had mijn taak graag volbracht. Ik, ik was al bang dat ik. U was het. Die Jan Bertz hierheen liet lokken. En hem de schedel insloeg. Is het niet? Ja. Dat deed ik. Arresteert u mij toch? De wereld mag gerust weten wat ik deed en, en waarom ik het deed. Nee, meneer Gosler, nee. Dat mag de wereld niet weten. Als uw motief algemeen bekend zou worden... dan zullen er beslist meer mensen zijn. Kortzichtige mensen zoals u. Mensen die menen dat uw motief aanvaardbaar is. Wat ik deed en wilde doen, was... Nee, wat is rechtvaardig. Dat was en is het niet. U speelde voor eigen rechter... En door uw ziekte bent u ongrijpbaar voor een wereldse rechter. Als u mij niet arresteert, dan, dan bel ik uw commissaris zelf. Ik neem aan dat u het nummer met uw hoofd kent. Ja, inderdaad. Goed. Ik ga dan uw gang. Het toestel staat naast u. Nee, ik bedoel dat ik... Zeker? Waarom niet? Ja, maar het is ik moet toch... uw rechter wel opwijzen... Dat op hetzelfde moment dat u de commissaris inlicht, ik rechtstreeks naar Ouderkerk aan de Amstel ga en uw zuster Marianne Brassel, geboren Gastler, en uw zwager arresteer. Let wel, ongeacht het lot van de kinderen. U belt de commissaris toch maar liever niet. Heel verstandig. Want wees er wel van overtuigd, meneer Gastler. Dat wanneer u zich aan de wereld als dader presenteert, of als u het motief van uw daad openbaar maakt, dat ik dan uw zuster en uw zwager wegens medeplichtigheid de gevangenis inhelp. U... u zou dat doen? Ja. En laten wij twee nu eens over gerechtigheid praten, meneer Kostler. Toen u en uw zuster kort voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland vluchtten. Commissaris, de Kok is er niet. Van jou word ik ook niets wijzer, fletter Wat nou, de Kok is er niet? Nee. Jullie zijn gisteravond samen naar het wapen van Groenland geweest, of niet soms? Ja, ja, zeker, commissaris. Nou, en sindsdien heb jij de Kok niet meer gezien of gesproken? Nee, nee, nee, nee, commissaris. Die de Kok, dat is een geheimschrijver. Die man doet veel te veel op zijn eigen houtje. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Wie denkt hij wel dat hij is? Wie is hier nou eigenlijk de commissaris? De Kok of ik? Ja, u, commissaris. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar weet de Kok dat ook? Nou, ik denk, commissaris, dat de Kok dat ook wel weet. Ja. Nou, dan handelt hij dan niet naar. Ja, als, als u dat zegt, commissaris... Er is een moord gepleegd in het wapen van Groenland. Vertel jij me nou eens, Fledder, wat denkt de kok daarvan? Ja, uh... en nou, hij heeft toch wel een mening of zoiets? Of niet soms? Ja, ach... Weet u, de kok is in die dingen nooit zo openhartig, zolang hij niet helemaal... Alhoewel ik toch wel de indruk kreeg dat hij dichtbij... Zo kreeg jij zit. die indruk. Wel, wel, wel, wel, wel. Ik wil het van de kok zelf horen. En jij zorgt dat hij bij me komt. Maar, commissaris, ik, ik zei het u toch al. Ik weet echt niet waar die is. Ik heb al naar zijn huis gebeld. Er is hij ook niet. Zijn vrouw weet niet eens waar die is. Ach, ja, is misschien is. heeft hij wat ontdekt en, en, en is hij daar achteraan. Dan ga jij hem zoeken. Vledder. Je vraagt dus noods zijn opsporing. Doe wat. Ja, zeker, zeker, commissaris. Ja, zeker. ja, wel... Dan een kan nou, maar beter naar de boksenhuis in huis gaan. Zijn vrouw moet er wel weten waar die zit. Nee, nee, nee, Dick. Mij heeft hij ook niks verteld. Alleen dat ik me niet ongerust hoefde te maken. Nou, dus is me wat moois. De commissaris is des duivels. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik niet weet waar uw man is. De commissaris die brult het hele bureau bij elkaar. Ik leef met je mee, Dick. Hm. Eerlijk gezegd, ik begrijp ook niet wat mijn man bezielt. Dit heb ik in al die jaren dat hij bij de politie is nog niet meegemaakt. Ik weet niet meer wat ik tegen de commissaris zeggen moet. Als, als de kok wat op het spoor is gekomen gisteravond... Dan, dan had hij toch op zijn minst mij iets kunnen vertellen? Dick. Ja? Natuurlijk weet ik wel waar hij is. Hij heeft alleen gezegd dat hij voor niemand... maar dan ook voor niemand te spreken is. En, en geldt dat ook voor mij? Dick, weet je wat? Kom vanavond om een uur of half negen naar ons tuinhuisje... Je weet wel wat het is, hè? Ja. Dan zal ik zorgen dat hij er ook is. Goed? Dat is een pak van mijn hart. Vanavond half negen in het tuinhuisje. Ja. Goed, ik zal er zijn. Maar de kok, de commissaris, is razend op je. Geloof me, mijn jongen. Ik heb gegronde oh. redenen om nog even uit de buurt van de commissaris te blijven. Oh. Maar, uh, laten we eerst even een kojakje nemen. Ja, graag. Dat zal de in ingaan. Uh, Suze, pak jij die fles even als je wil. Ja. Dankjewel. Uh, want als de commissaris alles wist, Dick... dan zou hij mij wel eens kunnen dwingen om de moordenaar te arresteren. He? En dat wil ik voorkomen. Jij weet wie de moordenaar is? Uh, jij wilt niet dat hij gearresteerd wordt. Daar begrijp ik geen barst van. Nou, dan nou. Ik zal het je uitleggen. Hier, proost. Proost. Op jullie gezondheid. Ja, dankjewel. Nou, uh, vertel. Dick, jij ontdekte dat het kleine meisje, die Ingrid... toen ze niet kon slapen die avond wij bij Pierre Brazel waren om een Hampelman vroeg. Ja. Nou, jij weet net als ik aan het dossier van Jan Bretz... dat die anti die destijds door Bretz en zijn gabbertje vermoord was... Jacob Hampelman heette. Ja, ja, maar ik, ik begrijp er nog steeds niks van. Nou, wacht, wacht, man. Om alles te begrijpen moeten we een tijd in de geschiedenis terug. Waarom lag Jan Bretz erbij als een harlekijn? Als een Hampelman? Dat was een symbool. Een symbool? Uh, een symbool waarvan? Een symbool van gerechtigheid. Kijk, die antiquaire, Jacob Hampelman, was al voor de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland naar Nederland gevlucht. Hij vestigde zich in Haarlem en begon een kleine antiekzaak. In Duitsland was een vriend van hem, een zekere Heinrich Gosler, door de Nazis gearresteerd. De vrouw van Heinrich Gosler vluchtte met haar twee kinderen naar Haarlem. Ze was Joods en Hampelman nam haar en de twee kinderen in zijn huis. Na nou, verloop van tijd ging mevrouw Goster terug naar Duitsland... in de hoop nog iets voor haar man te kunnen doen. Maar men heeft van haar en de man nooit meer iets vernomen. De nou, hamperman heeft die kinderen Friedrich en Marianne... moedig en liefdevol de oorlogsjaren heen geholpen. Met grote zelfopoffering zorgde hij er ook na de oorlog voor... dat ze een uitstekende opvoeding en opleiding kregen. Dus je begrijpt wel dat het een ontzettende klap voor die twee was... Een oom Hampelman het slachtoffer werd van een laaghartige roofmoord. Ja, ja, dat is logisch. Ze waren er beide kapot van. Friedrich had die avond dienst in het hotel waar hij in opleiding was... ...en Marianne logeerde bij de ouders van Pierre Bracel, toen nog aan verloofde. Bretz en kamperman werden snel gepakt en legde volledige bekentenis af. Toen Friedrich Kostler de bijzonderheden vernam van die roofmoord... ...zwoer hij een heilige eet zijn oom hoe dan ook te zullen wreken... Nou, ik kan me zijn gevoelens van wraak toch wel indenken. Ja, ja, toen, ja. Maar nu, hè, zoveel jaar later. Mm. Rets en Kamperman in de gevangenis in... en de woede van Friedrich bekoelde wat. Tot hij hoorde dat van de aanvankelijke staaf niet veel overbleef. Want na een paar jaar liepen die beide moordenaars weer vrij rond. Aha. En Friedrich Kostler besloot om alsnog vaak te nemen. Inderdaad. Hij was inmiddels eigenaar geworden van het wapen van Groenland. Diek en... Daar maakte ik een fout. Ik vroeg de portier om een lijst met namen van de gasten in het hotel. Ik dacht er geen moment aan dat er niet alleen gasten in het hotel waren. En zo ontging mij het belangrijke feit dat de directeur zijn eigen hotel woonde. En wel op de verdieping van kamer 21. Ja, voor de hand liggende vergissingen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. In ons werk bestaan er geen voor de hand liggende vergissingen. De kleinste vergissing is een fout. Zo niet een blunder. Ava... Friedrich Gosler besloot inderdaad om alsnog wraak te nemen. Hij besprak het met zijn zuster Marianne en zijn zwager Pierre Bracel. Ze waren het er alle drie over eens dat er geen recht was gedaan. Gosler oppert het idee van moord als een verlaten executie. Wacht eens. Dat heb ik meer gehoord. Ja, dat klopt. Pierre Bracel versprak zich bijna. Ja, dat was tijdens dat eerste onderhoud met hem op het bureau. Dat is waar. Hij vroeg zich toen hardop af. Waarom je risico's zou nemen voor een moord die uiteindelijk niet meer was dan een verlaten en het laatste woord slikte die in. Executie. Juist. Pierre Bracel stelde voor om de twee moordenaars van oom Hampelman eerst op de proef te stellen. Hij zette het plan voor die kraak in elkaar en zocht contact met Jan Bretts. En Jan Bretts was nog steeds bereid om voor geld iemand de schedel in te slaan. Hij wilde die oude nachtmaker wel koud maken. Met een hockeystuk? Ja. En daarmee tekende hij zijn eigen doodvonnis. Inderdaad. Maar het noodlot had nog iets heel anders in petto. Friedrich Kostler, nog niet eens zo oud, werd ziek. Hij kreeg van zijn dokter te horen dat hij ongeneeslijk ziek was... en nog maar kort had te leven. Kanker. En toen kreeg Friedrich Kostler haast... En toen Pierre Bracel voorstelde om ook Kamperman te testen, voelde Kosler er niets voor. Ook Reinier Kamperman zou moeten worden geëxecuteerd. En als jij niet zo vlug dat woord Hampelman in verband had gebracht met de vermoorde antiquaire, dan was Reinier Kamperman nu ook vermoord. Jouw snelle inzicht was de redding. De Kok. Waarom handel jij die zaak nou niet gewoon af? Waarom arresteer je die Friedrich Kosler niet? De moord op Jan Brets is toch zijn werk? Beste Dick. Als er mensen zijn die weten dat het onvermijdelijke nabij is, als sommigen van hen dan een soort privégerechtigheid gaan bedrijven, dan zijn de gevolgen niet te overzien. En daarom is het beter dat de zaak van de dode hardelijkheid niet tot de openbaarheid doordringt. Maar Friedrich Kostler dan. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is stervende. Daar is hij overleden. Dan pas doe ik verslag bij de commissaris en niet eerder. Maar de kok, dat, dat, dat kan toch niet? Waarom? Een dode kun je nu eenmaal niet laten arresteren. U hebt geluisterd naar het tweede, tevens laatste deel... van De Kok en de Dode Harlekijn. Een hoorspel naar de gelijknamige thriller van A.C. Baantje... in de bewerking van Thomas Wessel. De rolverdeling was als volgt. De kok werd gespeeld door Piet Reumer. Vledder door Polo Hamburger. Nachtwaker Peters was Lou Steenbergen. Marie Zeilmakers Celia Nufair, Pierre Brassel Arnold Gelderman. Mevrouw Brassel Diana Dobbelman. Mevrouw Driesen Trudy Libozan. De commissaris Sakko van der Made, Friedrich Osler Edmond Klassen. Een receptionist Cor Witsche. Reinier Kamperman, Guus van der Maden. Mevrouw Kamperman, Jos Fleur. Mevrouw de Kok, Lies de Wind. Mevrouw van Duren, Tanneke Hartsuiker. En Ingrid, Tira van Holmeijer. Technische realisatie, Rob Gerritsen, Ferry van Nimwegen en Judith Smoerenberg. De regie had, Hero Muller.